Oké, okay. nou ik ben inmiddels weer onderweg naar mijn werk. En ik denk dat ik wel even een stukje opnemen voor uh, ja, toch een soort podcast zeg maar. Uh, dit is inmiddels mijn vijfde dag, in mijn nieuwe werk. Rot goed. Uh, ja, het is totaal wat anders. Het is, uh, maar het is mooi. Ze hadden er uh, drie à vier weken voor uitgetrokken om mij uh, ja, het vak te leren zeg maar maar gisteravond heb ik weer de eerste keer helemaal alleen gedraaid dus uh, ja de hele fabriek uh, heb ik alleen uh, gedaan en dat benieuwd eigenlijk goed en wat ik hoorde ging het allemaal hartstikke goed dus ja het is helemaal positief en ik ben er hartstikke blij mee ik ben ook uh, ja, erg tevreden met het werk Totmaals, dus is het is dit niet totaal wat alles wat ik gedaan heb maar ik vind uh, leuke collega's we werken nu in de ploegendienst uh, met uh, shift van uh, er is soms 4 mensen per shift, dat is heel weinig, het is ook een heel klein bedrijf. En uh, ja goed, de behoorlijk wordt er dus uh, steenkool gefabriceerd. Steenkool is een grote soort verhaal, ja, spullen worden geboren, alle verenigd uh, nou noem maar op. Uh, Zonder kan nemen, uh, je gaat het schijt niet bedenken. En het uh, ja, is best wel veelzijdig, er komt best wel veel bij kijken. Maar uh, ja, ik kan het gewoon een daginklijt uitbrengen. En dat bevalt me wel. Dus ik ben nu onderweg voor uh, mijn laatste nachtdienst. Uh, <coughs> een beetje van 10 20 kilometer heen. Maar het is goed te doen. Er is bijna geen wind. Dus het is heerlijk. Het is droog. Het is uh, ja, lekker. mag niet lager. Dus ik ga straks naar, uh, van 10. 10 uur vanavond. Het is nu uh, kwart over negen. Ga ik uh, tot 10 uur morgenochtend weer aan de slag. Dus dat is een uh, lekker dagje. Morgenochtend ga ik naar huis en dan uh, ja, mijn spullen staan klaar. Ik ga met uh, vrienden van mij naar Omi. Ga ik uh, twee dagen kerst shoppen in uh, Londen. Daar heb ik ook heel erg veel zin in. <tie> Sorry dat ik het eigen ben, maar ik ga de heuvel op. <tie> maar uh, ja ik heb er heel erg veel zin in we gaan er even lekker tussenuit haar kinderen zijn twee dagen weg je moet zo'n bruin op van haar ex aanwezig zijn ja goed ik ben ook alleen dus kom maar makkelijk even twee dagen weg samen erg leuk uh, Ja, ben ik ook wel even toe er is weer een hoop gebeurd och ja weet je uh, Soms kijk je er niet meer voor op. Je gebeurt gewoon zoveel de laatste tijd. En, uh, Ach ja, Exer breekt me de bek niet open. Ik bedoel, ik ben mijn hele leven al onbeschoft behandeld en, uh, bedonderd en weet ik veel. Maar soms lijkt er gewoon geen einde aan te komen. Dat is gewoon zo erg. En, uh, dan moet je op een gegeven moment moet je voor jezelf kiezen. En als je dat doet, dan, uh, schijnbaar, eh, uh, ja, trek je dan iets bij mensen of zo die, uh, die ineens hun ware kant laten zien, laat ik het zo maar zeggen. Ik bedoel, uh, net als met mij echt, ik heb er nooit iets misdaan of wat dan ook. Maar als je dan ziet hoe ik nou behandeld word en uh, weet je, daar heb ik helemaal geen zin meer in gehad, dus ik heb er gewoon echt voor mezelf gewoon een streep onder gezet en wel genoeg ellende bezorgd. Zelfs voor mijn gezondheid en alles, en dat is gewoon allemaal niet waard. Dus ik heb niet voor mezelf gekozen en vervolgens ga je nog een grote bek en zo ook, nou dat pik ik van niemand niet. Dus iedereen zoekt me lekker uit. Ik uh, maak me prima. Op dit moment staat mijn leven in teken van mijn kinderen en verdienen. En verdienen doe ik gewoon heel erg goed op het moment. Mag niet klagen met zo'n dikke 1200 euro in de week op het moment. Dat is wat over de Lach ik de bal uit mijn broek, ik vertel me goed. En uh, nee, ik doe gewoon lekker waar ik zelfs in heb. Nou, zoals gezegd, ik ga dus morgen met Naomi. Ik denk twee dagen naar Londen toe. Uh, ik werk tot die uur morgenochtend zoals ik zei. Morgenochtend om 11 uur staat ze bij mij voor de deur. Dan gaan we lekker uh, spullen inlaaien en gaan we weg. Ondertussen, ja ik heb nog niet geslapen natuurlijk. Dus ik ga lekker in de auto slapen, zij rijdt. En uh, dat komt helemaal goed. Dus ga uh, geluidsfragment zal ik of onderweg even uploaden. Of ik doe het morgen snel even als ik thuis ben. Ik krijg dat snel niet voor elkaar nu onderweg en op mijn werk. Dus dat is een mooi klusje voor morgen. Dus dan uh, zet ik dat gewoon online. Kunnen jullie even luisteren? Uh, verder. Nou ja, goed. Twee dagen vrij dus. Daarna weer aan de slag. Als ik thuis ben. Met de kerst. Oh, heel veel plannen met de kerst. Uh, mijn oudste dochter komt lekker met de kerst. Daar kijk ik echt heel erg naar uit. Zij ook gelukkig. Een beetje jammer, ze wilde eerder komen, maar ja, dat gaat gewoon heel, helaas niet met mijn werk. Want een beetje ploegendienst. Die arme meid gewoon alleen bij mij thuis, dat gaat gewoon niet lukken. Dus ja, dat is gewoon jammer. Nu dus zat ik er natuurlijk gewoon al gelijk uh, bij me gehad, maar helaas. Nou, we gaan leuke dingen doen met de kerst. We gaan lekker uit eten. We pakken bioscoopjes, we gaan leuke dingen doen. maken er een hartstikke leuke, leuke, leuke, leuke tijd van. Dan gaat ze tegen oud en nieuw, dan gaat ze even naar huis. Dan gaat ze de vriendje halen. <laughs> ja, oké, okay, dat hoort er ook allemaal bij. Het is 18. Vriendjes horen erbij. Dan ga ik gelijk even kennis maken met de beste man. Dan wil hij de papa uithangen. En, uh, nou, dan komt ze dus weer terug. Eind van het jaar. Na nou, de kerst. Met de vriendje. De vieren is bij mij auto nieuw en dan gaan ze in januari weer naar huis. Dus ik vind het op zich wel leuk. En ja, dat is allemaal gezellig, echt nog een beetje familie en lekker bij elkaar, Ja, kijk ik heel erg naar uit. Nou, oké, okay. inmiddels met Naomi is het iets meer geworden dan alleen maar vriendinnen. Of eh, vriendinnen. Dan vrienden. En eh, ik heb wel steeds geen Denise. Maar eh, ja, we kennen elkaar nu al zo lang. Ze doet echt alles voor me en ik ben haar gewoon echt dankbaar voor alles. En het is gewoon een heel andere vrouw dan... Ja, dan een normale vrouw met wie ik een relatie heb gehad. Het is een mooie vrouw, het is een lieve vrouw. Het is een leuke vrouw, ze heeft echt alles voor me over. Ja, op alle, nou ja, goed, op alle fronten klikt het gewoon goed. Dus ik heb op dit moment gewoon helemaal niks te klagen. En mensen die me naar beneden willen halen, ik vind het allemaal prima, het maakt me allemaal niet meer uit. Ga je gang, als jullie daar de tijd voor hebben. But be my guest. Inmiddels heb ik andere dingen aan mijn hoofd. En eh. Uh, nou, jullie maken mij gewoon de pist niet aan meer. Echt niet. doen maar wat jullie zin in hebben. Ik vind het allemaal goed. Ik ga nu uh, als een raket. Ik vind het allemaal goed. Ik heb mijn leven goed op orde. Ik bemoei me niet met anderen. Uh, ik leef mijn eigen leven. En uh, ja. Nogmaals, er staat gewoon heel veel op het programma. Veel positieve dingen. En daar hou ik me gewoon lekker aan vast. Voor de rest kijk ik niet meer achterom. Ik heb alles. Alles afgesloten wat achter me ligt. En uh, ik bemoei me verder met niemand meer. Niemand interesseert me ook meer. Alleen de mensen die nu in mijn leven zijn. En dat is het belangrijkste. En voor de rest ziet iedereen maar lekker uit. Dus, nou. Onderweg naar werk. Nog steeds. Ik hier nog een kilometer of. Nou, het zal zijn. 7, 8. En dan uh, kan ik het 12 uur... Uh, mee aan de slag dus ik zou zeggen uh, ja wacht op de volgende podcast ik weet dat ik zou met vrienden een podcast gaan doen maar dat loopt even allemaal anders omdat ik de ploegendienst heb maar dat komt allemaal goed We hebben nog steeds contact tussendoor en we gaan het allemaal afspreken we gaan het allemaal doen dus uh, check het gewoon even af en toe ik plaats sowieso een link op mijn facebook als het zover is dus uh, ik zou zeggen ja, kom het gewoon even checken. En uh, voor al mijn vrienden uh, die luisteren zou ik zeggen werk ze van de week. Ik piep er twee dagen tussenuit. Ik ben bereikbaar. En de mensen die uh, dichtbij me staan weten waar ik te bereiken ben. Dus komt allemaal goed. Ik zou zeggen ik spreek jullie later. En uh, maak er wat van deze week. Ik zou zeggen later.